Wieselot Thomasen met het NOS-journaal. Brexit-onderhandelaar Barnier heeft toestemming van de 27 EU-lidstaten... om te praten met de Britse onderhandelaar over een Brexit-deal. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. Barnier zou toestemming krijgen omdat er een tunnel... met een heel zwak licht aan het einde is. Eerder vandaag werd al duidelijk dat de Brexit-onderhandelaars van de EU... en het Verenigd Koninkrijk een constructief overleg hadden gehad. EU-onderhandelaar Barnier benadrukte wel dat er geduld nodig is. Het verkeer in Leeuwarden heeft veel last van een boerenprotest. Tussen de 100 en 200 boeren zijn met hun trekkers de stad ingereden. Het verkeer staat niet volledig vast... maar de politie adviseert mensen om de auto te laten staan. De boeren staan bij het provinciehuis. Ook is een groot aantal van hen naar binnen gegaan. Ze zijn boos over de stikstofmaatregelen... die de provincie deze week bekendmaakte... De boeren willen blijven tot de maatregelen zijn ingetrokken, meldt Omroep Friesland. In Manchester zijn vijf mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Een man stak in een winkelcentrum met een mes in op winkelend publiek. De man van in de veertig is inmiddels gearresteerd. De antiterrorisme eenheid van de politie doet onderzoek. Het winkelcentrum in Manchester is ontruimd en het tramverkeer in de omgeving is stilgelegd. Het aantal sollicitanten naar de burgemeesterspost in Heerlen is te klein om een goede keuze te maken. De Limburgse gouverneur Theo Bovens gaat daarom de vacature opnieuw openstellen. De mensen die al gesolliciteerd hebben hoeven dat niet opnieuw te doen. Ze worden meegenomen naar de volgende ronde. De provincie Limburg hoopt nu dat de nieuwe burgemeester voor volgend jaar zomer kan beginnen in Heerlen. Het weer bewolkt en op veel plaatsen regen, vooral in het noordwesten. Er staat veel wind. Aan zee laat er kans op zware windstoten en het is 15 graden. Morgen regenachtig, maar minder wind en 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er door een ongeluk op de A8 van Zaandam naar Amsterdam... tussen Zaandijk en knooppunt Koenplein. Je hebt daar een kwartier vertraging door de aanrijding. Daardoor is ook de verbindingsweg naar de A10 afgesloten. En er staat file op de A10, de ring west van Amsterdam. Tussen Osdorp en Amsterdam-Sloterdijk 10 minuten oponthoud... door een ongeluk met een vrachtwagen en er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het ritme, ritme. van ZFM. Oeh, laat ik de kubbel zo so gaan. Oeh, laat ik de kubbel zo gaan.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 In de war, super fel haren Ze kijkt een beetje dom Keek niet goed, ze zat andersom Dus ik loop om de heen Eén minuutje kletsen en ik mag er meteen Dan loop ik weer weg, zegt ze Waar ga je heen? Ik zeg ga mee dan Maar opeens zegt ze nee, want hey Ik moet je iets bekennen het is misschien wat fennig Ik dacht zo'n chick met haar verhalen, ik ken ze Die zijn altijd gestoord of ze wonen in Drenthe ja. Ik ga je zeggen, want het is oké okay. okay. Het is wel nasty, dus ik mag niet op tv Je okay. moet niet schrikken, want het is wel Oké. Okay. Ik ben de ex van Cherry Baudet Wat?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 Langzaam wordt het licht, stad van een warm en een koud bed Overal ik plaatjes en boeken van Baudet Een visuele herrie, ja overal cherry En ik weet niet wie er een buste van de ex op de schouder. ze Ik weet niet wat me beziel door die chick en fouten Fotos en minis en quotes vol in goud En ik loop op mijn knieën langs posters op houten Zelfs boven het bidet hangen foto's van Baudet Dus ik moet hier weg, dus ik ga weg Is dus wat ik tegen de zeg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 Hé, hey, dat was niet zo slim Oké, okay, inhoudelijk heb ik het misschien wel wat meer met Baudet Maar dat is ook niet alles, want jij bent dan weer beter in het Oh ja, wat Je bent beter dan Cherry Zo vergeten dan Cherry Je komt veel diepen in Cherry Je bent beter dan Baudet in bed, ja. je bent beter dan Baudet in het Ja, Cherry Want hij is beter dan beter dan Cherry hij kan veel liever dan Cherry Hij is beter dan Baudet in bed Het is nog donker en vroeg in de stad Ik kijk om, zelfs zijn eigen voordeur heeft ze beklad Ze draait zich om, ze vertrekt geen spier Een tattoo boven haar peelspleet zegt nog Cherry was hier Ik trek mijn jas aan, zet mijn pet op Kom langs de Starbucks, dertig chicks op een laptop Alles naar de tering en alles het zeer En ik ben down als fuck, maar dan bedenk ik me weer Ik ben beter dan Cherry Ik ben heter dan Cherry ik kom van dieper dan Jerry. Ik ben beter dan Baudette in bed. Ja, je hebt het hele met Jerry. Hij is beter dan Jerry. Hij komt van dieper dan Jerry. Hij is beter dan Baudette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 Every day when you are by my side Two years it's been and I'm amazed You're still here, think it's time I decide Tonight, I'm gonna make a commitment To share my forever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 to you, And after all I've said, please don't forget All my friends are healing faking slow. Wait for them to ask you who you know Please don't make any sudden moves You don't know the half of the abuse We don't deal with outsiders better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 stay away I know that Hey, dat is shop en go Voor die zapaat, hoe, Zit er op mijn schop, eh. Hey. Dat zit lopen. Al die ho's zijn gelopen, hoor je overgevlogen. Al die vogels zijn verboden. Maar toch snappen ze die tuintjes. Ze gaan delen voor de mode. Rode zolen aan de bodem. Gooien saus om de pootjes. Ze lachen om die dure geit. Christia Loedek. Zij wil die Christia Loedek. Ze willen dat ik So I'm on my way to the party. Say it's a Ik heb een beetje een beetje een je een in een beetje een beetje een je een beetje een je een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje ik beetje niet beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een je een beetje een je een beetje Je gaat zelf zeggen dat ik een ah een beetje een beetje een beetje een beetje een